Drie uur. Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. De Europese Unie en UNICEF stellen 62 miljoen euro beschikbaar... voor onderwijs in Syrië, Libanon en Turkije. Volgens de Europese Commissie kunnen bijna 3 miljoen Syrische kinderen... niet naar school door de burgeroorlog in een land. Een op de vier scholen in Syrië is vernield... en meer dan 50.000 leraren zijn gestopt met lesgeven. UNICEF en de EU waarschuwen dat een hele generatie Syrische kinderen... verloren dreigt te gaan door het gebrek aan onderwijs. In Alfa aan de Rijn is de berging van een van de twee hijskranen succesvol afgerond. In augustus vielen twee kranen om bij het plaatsen van een brugdeel. De kranen kwamen deels op huizen en bedrijven terecht. Er werd voor miljoenen euro schade aangericht. Bij de bergingswerkzaamheden wordt gebruik gemaakt van een drijvende bok. Daarmee zijn eerst de grootste kraan en de wagen waarop de kraan stond weggetakeld. Als alles volgens plan verloopt wordt dinsdag het brugdeel dat in de kranen hing weggetakeld. Volgende week zaterdag kan de oude Rijn dan weer open voor het scheepvaartverkeer. In Zuid-Sulawesi wordt een passagiersvliegtuig met tien mensen aan boord vermist. Een half uur voor de landing verloor het toestel het contact met de radiotoren. De Indonesische minister van Transport zegt dat een reddingsteam is begonnen met een zoektocht naar het toestel. Aan boord zijn drie personeelsleden en zeven passagiers, onder wie twee kinderen. Een Britse jongen van 15 krijgt levenslang voor het plannen van een terroristische aanslag. In Australië. Hij had duizenden online berichten naar een niet bestaande jihadist in Australië gestuurd. Daarin zei hij politieagenten te onthoofden tijdens een herdenking voor gesneuvelde militairen in Melbourne. De plannen zouden zijn geïnspireerd door islamitische staat. Of de jongen ook echt levenslang achter de tralies verdwijnt is de vraag. Na vijf jaar beoordeelt de rechter of hij nog gevaarlijk is. Het weer Het is helder en zonnig, alleen in het noorden is er ook wat bewolking. Temperatuur tussen 16 en 18 graden. Morgen eerst nog zonnig, maar later vanuit het Zuidwesten meer bewolking. Het blijft droog en er zijn morgen iets hogere temperaturen. Dit was het NOS voornaam. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort staat tussen Laren en Eembrugge 6 kilometer file. Op de N9 Den Helder richting Amstelveen tussen Knopend Kooijmeer en Akersloot 5 kilometer. Dat komt er een ongeluk, de linkerrijstrook is dicht.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 25e jaargang aflevering 40 alweer van vandaag. Vrijdag 2 oktober 2015. En goedemiddag allemaal. Leuk dat jullie uh, weer luisteren. Het wil dat het zonnetje mooi schijnt buiten. Hey, deze week hebben we 11 stijgers. Uh, 11 zittenblijvers ook. 15 dalers en 3 uh, nieuwe binnenkomers. Dat betekent dat 3 uh, mensen de lijst uh, niet hebben gehaald. Na 12 weken is uh, Pharrell Williams met uh, Freedom eruit. Na 5 weken pas uh, Lana Del Rey met High by the Beach... En een 16 uh, weken Louis Notaire met uh, Rhythm Inside. Die hebben de lijst uh, deze week niet gehaald. Maar niet getreurd. We hebben er drie hele mooie platen voor terug. Uh, Naughty Boy bijvoorbeeld. Lena en L.E.J. Wat dat is, dat uh, zal ik al heel snel gaan verklappen. Want die is uh, op 39. Dat is de laagste nieuwe winnen komen. De snelste stijger uh, van uh, deze week is R-City. Samen met uh, Adam Levine met Locked Away. 17 plaatsen gestegen deze week. En met kan, don't worry, oude nummer 1 hit. Maar liefst uh, 13 plaatsen gezakt. En dat maakt dat de snelste daler van deze week. De eerste uur uh, zullen we gaan kijken naar uh, ja, natuurlijk de top 40 van Europa en een klein beetje artiestennieuws. Kijken of ik het leukste uh, voor je kan gaan vinden. En het tweede uur gaan we ook kijken naar de Nederlandse top 40. En gaan we ons opmaken voor de top 3 van deze week. Dat zal even voor de klok van uh, kwart voor vijf zijn. Heb je vorige week geluisterd? Nou, ik hoop het wel. En uh, weet je de top 3 nog? Nou, mocht dat uh, niet het geval zijn, dat je hem niet meer weet. Hier is een uh, kleine opfrisser uh, voor je. De top 3 van vorige week. Nummer 3. Op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Op 3 was dat vorige week. Nicky Jam samen met Ricky Iglesias, El Pardon. The Weekend Can't Feel My Face op nummer 2. en Justin Bieber, What Do You Mean? op nummer 1. En deze week beginnen we met de nummer 40. Sigma samen met Ella Henderson met de Glitterball. I'm De nummer 40 van deze week in de Euro Breakdown. Acht weken lang in de lijst. Vorige week had deze een 36e positie. En ze zijn nog niet hoger gekomen als 32. En dan heb ik over Sigma natuurlijk. Samen met Ella Henderson met Glitterball. Hé, hey, Ik mis wat in de studio. Ik weet niet wat het is. Op een of andere manier heb ik gevoel dat ik wat mis. Wat? Ik heb werkelijk geen idee. Nou, hopelijk kom ik daar straks nog achter. Maar dan laat ik het je weten. Hey, uh, op nummer 39 staat eerst de eerste nieuwe binnenkomer uh, van deze week. En dat is LEJ. Uh, dat is een afkorting. Ja, logisch. Voor uh, Lucy, Elisa en uh, Juliet. Uh, wordt ook wel Elijah genoemd. Uh, het zijn drie uh, jonge dames uit uh, Frankrijk. zijn studenten en uh, vocalisten. En uh, die hebben in 2014 hebben ze een uh, kleine compilatie gemaakt van uh, de nummers van toen... En dat is zo goed aangeslagen toen dat ze het in 2015 wederom hebben gedaan. Nou, uh, in 2015, ja, je, je, het is een heel leuk clipje. Alleen, uh, je moet niet op de instrumenten letten in de clip, want dat loopt niet helemaal goed. Op een gegeven moment hoor een cello, maar dan uh, zit die dame, een van de drie dames zit dan op die cello te zwelen. Stop ze, maar je hoort nog steeds de cellen doorgaan. En dan heb je een hele mooie bas erin. Nou weet je wat, ga maar gewoon even luisteren. Summer heet hij ook. Summer 2015. Elijah op nummer 39. Nieuw binnengekomen deze week la la la la la la la hold on to me don't let me go Cares what they see Cares what they know la first name is free Last name is Dom Choose to believe In where we're from Freedom It's like that Ain't Bingo, que des folingo, évitez les bimbos maak mon église, ça fout les boules, ouais ça les dégoûte, car nous on déboule comme des fous dans la foule. Mais on passe à ses toi tu restes à l'écoute, on se fait les couilles, nous faites pour des fous. J'suis pas un gangsta, pas la veine de mentir, j'suis comme toi. Sem, sem, sem, un gangsta, pas la veine de mentir, j'suis comme toi. C'est pas facile, tu papa, il a, benga, baila, comme ça qu'on sem, sem, sem, Me laisse pas solo, solo, conmigo, gangsta, comme ça qu'on sem. a cheerleader. She's always right there when I need her. Oh, I think that I found myself a cheerleader. She's always right there when I need her. I'm in love with the cocoa. The Euro Breakdown. Maurice Mulder. Gaat toch echt voor het uh, nummer uh, met de tekst erin. Nou weet ik wat ik mis. Ik mis Sander gewoon. 5 no, no, no, no, no, Seconds of Summer met Fly Away. Deze week op uh, nummer 38. Net hoorde je de 39 nieuwe winnekomer. Uh, L.A.J. of Elijah met Summer 2015. Maar nu dus uh, nummer 38. 5 Seconds of Summer met uh, Fly Away. Taking up like fire in the wind. hey, hey, hey. hey. I won't waste another day. Zeker of zo, maar deze week op een uh, 38e plek. Met de prachtige single uh, Flyaways. Ze staan er uh, twee keer in om uh, precies te zijn, maar uh, volgens mij ga ik hem maar uh, één keer draaien. En degene wat ik mis, hè, dat, dat, dat zei ik net al snel tussendoor, dat is uh, Sander. Die zit normaal gesproken de muziek voor me klaar. Nou, moet ik het zelf doen en dan gaat het gewoon helemaal falen. Ik verkeerd, hè? dat merkt je nou net wel. Maar ja, dat uh, hoort er ook maar weer bij, uh, zullen we maar zeggen. Hey, uh, snel door met de nummer 35. Uh, dat is, uh, die is in de handen van uh, Oliver Heldens. Samen met uh, Sean Franks. En het gaat over Shades of Grey. Sanders als het goed is uh, nog wel komen... dus mocht het helemaal rommelig worden... dan uh, wordt het straks wel weer goed. Uh, 35 dus. Oliver Heldens, Sean Frank en Delaney J... met uh, Shades of Grey. Vier plaatsen gestegen in de, in de tweede week... dat ze in de lijst staan in uh, de Euro Breakdown.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 Through every shade of grey. Every shade of rain ZFM antwoord De prachtige single uh, Shades of Grey Eigenlijk een uh, single die je niet uh, nou, ja, Althans ik niet zo vaak op de radio hoort uh, de Sowieso deze soort muziek Helemaal niet uh, hier op uh, ZFM Behalve op uh, vrijdagavond Vanavond om precies te zijn uh, Tijdens Zie uh, je Dan zal je dit soort uh, muziek horen Van de bekende en minder bekende artiesten Maar ah, lekker gewoon lekkere, uh, DJ muziek uh, noem ik het maar even uh, Voor de makkelijkheid Hey, uh, onze collega's he, van... Uh, um, um, um, moet ik het goed zeggen? Hoe heet het programma? Zandvoort Lunch. Helemaal uh, meneer Jansen. Die heeft altijd 3 uh, in 1. Nou, ja, dat vind ik niet leuk. En dat doen we dus niet. He. De 2 in 1 gaan we gewoon vandaag twee keer doen. Ik zie in mijn playlist dat ik twee keer dezelfde artiesten achter elkaar heb staan. Maar wel met uh, verschillende tracks. En zo ook de nummer 34. Nieuw binnengekomen gekomen deze week uh, in de top 40. Dat uh, is een Duitse zangeres. En uh, ze heeft uh, ondertussen vier studioalbums, acht singles en uh, twee uh, singles. Uh, ...een videoalbum en acht muziekvideo's uh, gemaakt. En dan heb ik het over Lena meijer Landroet, een Duitse zangeres. Beter kent gewoon als uh, Lena. Nou, de albums, uh, Maaike Zetpley, dat was de eerste, dat was in uh, mei 2010. Good News kwam in 2011 uit. 2012, bezig een beetje met Stardust... En de laatste was in uh, mei 2014. Crystal Sky heet die. En op die album de laatste zijn uh, twee hele goede singles. Um, voornamelijk de eerste, de Traffic Lights. Dat is in Duitsland bijvoorbeeld de 14e positie in Oostenrijk. Een 48e positie, België uh, 67e. En um, een andere single die er van afkomt. Dit is uh, Wild and Free. Het is een uh, soundtrack voor de film uh, Fuck... You 2. Mijn Duits is niet zo goed, dus ik weet begot niet wat dat betekent. Maakt ook helemaal geen ene malle uh, uit. Want het is gewoon een lekkere trek. In Duitsland staat hij moment op de negende plek. En hij is dus uh, hier in de Euro Breakdown binnengekomen op een uh, 34 e plek. Uh, Lena met uh, Wild and Free op 34 in de Euro Breakdown hier op uh, ZFM. What if all the chips were down And you feel you hit the ground And the truth is to be found There's a place where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 Slides op uh, 32. En uh, ik zei net in het begin van de uitzending, ik mis wat. Nou, ik ben er nu achter. Ik, ik zei het al, ik ben er al, eigenlijk al in het begin was ik er al achter. Hij zit eigenlijk tegenover me. Hij zit eigenlijk tegenover me. Uh, degene die uh, normaal gesproken altijd mijn muziek klaarzet, waardoor het falen kan verkeerd ging in het begin. Sander, goedemiddag. Goedemiddag, Marie. Hoe maakt u het? Ja, goed. Ja, je had een uh, even een... Uh, andere afspraak nog om uh, drie uur en uh, je bent nu uh, hier gekomen. Ja, dat klopt helemaal. Ah, gelukkig, je bent er. Hey, uh, ja, we zijn ondertussen alweer 40 minuten bezig, kleine 40 minuten. En we hebben de eerste kwart van de lijst alweer gehad. Uh, de leukste nieuwe binnenkomers, die heb je al gemist, hè? Het is dus als op uh, de 39 en zo. Maar goed, even een even mee, want je wordt het aan het uh, deuntje. En uh, ja, ik zal Sander niet meteen voor het blok zetten. Dus op uh, 40 uh, vinden we Sigma samen met Ellen Henderson en Glitterball. Elijah uh, met Summer 2015 nieuw binnengekomen op uh, 39. 38, 5 seconds of Summer, fly away. En 37 is uh, Dior samen met uh, Chris Brown, 5 more hours. 17 uh, weken in de lijst op uh, 36. Last Frequencies met Reality. Oliver Helder, dus Sean Frank en Delana Jane met Shades of Grey. Binnen we op een 35 e plek. Nieuw binnengekomen op uh, 34 is uh, <coughs> Lena met uh, Wild and Free. Op 33 de snelste daler van uh, deze week. En de oude nummer 1 in, Madcon, Don't Worry, op uh, nou, 33. Dus 24 weken lang in de la lijst. Uh, 32 zitten blijven, Lena met uh, Traffic Lights. 31 David Guetta, Nicki Minaj en Everjack met uh, Hey Mama. En op uh, 30 uh, was het Zara uh, Larsen met uh, Uncover... De Euro Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Ja, we gaan straks uitvoerig praten met Sander. Maar eerst gaan we luisteren naar de 29 van deze week. Dat is Florida met I Don't Like It. I Love It. I, like it. I love it, love it, love it. Uh-oh. Oh. So good it hurts. I don't want it. I gotta, gotta have it. Uh-oh. Oh. When I can't find the words, I just go I don't like you, no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 So good it hurts. I don't want it. I gotta, gotta have it. Uh oh. When I can't find the words, I just go. I don't like you, no. I'm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 To shame, start up like a shoelace. I don't like it, I don't like it. I don't like it, no, I love it. I don't like it, no, I love it. Flowrider staan met Robin Thicke en Verdien White met I don't like it, I love it. it. Vinden we op de 29ste plek deze week hier in de Euro Breakdown op CFM Antwoord en één plekje verder vinden we dan de hoogste nieuwe binnenkomer van deze week. Maar voordat we daaraan gaan beginnen, ben ik eigenlijk benieuwd hoe zonder zijn week was. Want vorige week was je ook alweer uh, zo laat. Kunnen we eigenlijk helemaal niet eens bijkleppen, hè? Nee. Hoe kan dat? Ja, ik ben druk met school. Ah, oh ja, dat zei je vorige week. Ja. Ik ben een beetje traag in mijn geheugen, af en toe. Kort op mijn geheugen, hè? Ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja. Nee, oké, okay, druk met school en uh... Hey, jouw zus is weer terug, hè? En mijn zus is weer terug. Je zus die is een half jaar in uh, Ibiza, Ibiza geweest. geweest. Jezus, een half jaar in een feesteiland. Oh, verschrikkelijk. Ja, ze zat in het rustige gedeelte. hè? Ja? Ja. Maar uh, ik heb gisteravond heel even kort gesproken. Ze heeft voldoende gefeest, hoor. Ja, dat heeft ze zeker. En uh, er zijn een paar nummers uh, die zij het leukste vindt. Die ze graag wil horen. Dat weet ik niet. Die ga ik niet uh, draaien. Die staan helaas niet meer in de lijst. Die is er één keer er, uh, vorige week, geloof ik, uitgegaan. Of die week ervoor. Nee, vorige week. Omi met Cheerleader. Ja. Die wil ze zo graag horen altijd. En uh, Mark Ronson, uh, Uptown Punk. Ja. Moet je maar een keer voor de draaien als, uh, als ze in de buurt is. Uh, moet je dat nummer even opzetten. Doe ik. En daar hard weg in uh... <laughs> Ja, ze, ze, ze, ze hebben animatie gedaan. En uh, ik weet het zelf uit het resort waar ik zat in Turkije. Het allemaal van die standaard liedjes met die klotendansjes. Ja, zoals Tjoe Ja, dat is, dan, dat is dan weer voor de kinderen. Maar bij mij op het Riesse gingen ze s ochtends om tien uur. Dan kreeg je in het uh, ochtend uh, Davy lezen, zoals ik het zo mooi noemde altijd. <lacht> en uh, wakker worden, toeters en bellen, weet ik veel wat. En dan gingen ze dansen doen. Nou, als je dat een half jaar moet doen, dan kan ik wel begrijpen dat je de nummer gewoon echt nooit meer kan horen. Ja. Maar Esther, als je luistert, ik wil wel de dansje nog een keer zien. Goed! Uh, <lacht> Maar gewoon een keer stiekem draaien. Misschien het volgende uur. Uh... Uh, nee, dat uur daarna. Tussen vijf en zes. Uh... Uh, ik denk dat ik er wel kan draaien. En dan uh, stuur ik gewoon even soundtrackjes over hier. Wat ze naar de toe. Uh, 29, 28 waren we aan toe. Geloof ik. Dat is de uh, hoogste nieuwe binnenkomer. Dat is uh, Shahid Khan. En dan denk je, wie? Nou, dat is een beste man uit. Uh, geboren op uh, 1 januari 1985. Nieuwjaarsbabytje. 30 jaar geleden alweer. Hij volgt een opleiding uh, Business en Marketing aan de Londense Universiteit. Maar hij besloot te switchen uh, naar de muziek op een gegeven moment te gaan maken. En al snel uh, heeft hij dan zijn uh, eigen productiestudio. Uh, en tekent hij een contact uh, bij uh, niemand minder dan Sony. En in 2009 schrijft en produceert hij dan uh, Diamond Rings van uh, Chipmunk en uh, Ellie Goulding. En met haar maakt hij later ook uh, Our Version of Events dat haar debuutalbum wordt. En sindsdien werkt hij dan samen met uh, diverse artiesten zoals uh, uh, Lily Allen, Alicia Dixon, uh, Leona Lewis en Will I Am. Want in 2013 brengt hij als uh, Naughty Boy zijn debutalbum uit. Nou, daar komt het weer wat bekender naar voren voor de meesten. Uh, zijn uh, single La, La La La La, die hij samen met uh, Sam Smith uh, maakte en de single uh, Liften samen met Emily Sunday. Die uh, worden beide hits en komen in de Nederlandse top 40 terecht en ook in de Europese top 40. En in het voorjaar van uh, dit jaar wordt duidelijk dat hij uh, samen heeft gewerkt met uh, niemand minder dan... Schrik niet... Zayn Malik, die eerder One Direction uh, heeft verlaten. Nou, een najaar uh, maakt hij samen met uh, Beyoncé en Arrow Benjamin. Is het al najaar dan? Jeetje, wat gaat het thuis snel? Het volgende nummer uh, wat uh, nieuw is binnengekomen in de Euro Breakdown. Running heet het, Lose It All. En uh, het is echt een aanrader om uh, ook even een keertje die uh, clip te gaan bekijken. Want het is echt een hele mooie clip die erbij zit. Er staan uh, ja, reacties onder van, uh, ik probeerde de hele tijd mijn adem in te houden en weet ik wat. Want het gaat uh, in je dus een man, in, eerst in de fotoshouding onder water. En dan zo helemaal naar beneden zakken. Nou, laat je gewoon maar lekker meeslepen met de nummer wat nieuw binnengekomen is op uh, 28. Natty Boy met Running Lose It All. Samenwerking met onder andere Beyoncé. Die is vol?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 samen met Beyoncé. Prachtige single op de 28ste plek deze week in de Euro En hey, wij gaan door met de 27. Dat is Zara Larsen met Lars Live. Vorige week nieuw binnengekomen op 34. En nou dus op day 27. Thank um. <laughs> Deze week. De wil je de, de, de laatste en hoogste nieuw binnenkomen. Naughty Boy met de Run In, lust het al. Samenwerking met uh, Beyoncé en uh, um, uh, Arrow Benjamin. Dat was het. Ik, uh, Arrow Benjamin uh, ken ik eigenlijk niet. Daarvoor is het ook lastig voor mij uh, om te onthouden, zeg ik heel eerlijk. Hey, uh, even een klein beetje nieuws langs de sterren. Ik vind het wel een uh, leuke Carly Rae Jepsen. Die gaat een uh, rol spelen in de tv-bewerking van uh, Grease. Die uh, Fox gaat maken. Ja, uh, Jepsen zal de rol spelen van uh, Frenchie. Die in Grease een uh, relatie heeft met Duty. Uh, de Canadese zangeres maakt het uh, nieuws zelf bekend via Twitter. Uh, de hoofdrol in Grease Live zal worden gespeeld door uh, Julian Ho... die twee keer wist te winnen bij de American Dancing with the Stars. Ook Jessie J zal meewerken mee aan deze show. Ze zal de openingssong uh, uh, Grease uh, is the Word uh, zingen. Grease Live wordt in de Verenigde Staten uitgezonden eind januari 2016. En niet uh, veel langer daarna zal hij uh, waarschijnlijk... Uh, over zee gaan en hier in het uh, Nederlandse terecht gaan komen. Hey Ed Sheeran dan. Ed Sheeran die leverde voor drie van de vier One Direction albums uh, nummers aan. Maar die tijd is nu helemaal voorbij. Ed Sheeran schreef mee aan uh, Moments, Over Again, Little Things en uh, 18. Nou, op het aanstaande album uh, Made in de AM zal de naam van Ed Sheeran niet meer voorkomen. Ed Sheeran vertelde aan MTV waarom. Ze zijn nu op een punt gekomen dat ze zelf prima weten hoe ze nummers moeten schrijven. Nou, toen ik Harry voor het eerst ontmoette was hij 16 jaar. Nu is hij 21 en heeft hij met zo'n beetje iedereen in de wereld uh, ondertussen alweer geschreven. De Britse zanger vond het uh, geweldig om uh, met de groep samen te werken. Dat snap ik helemaal niet. Maar uh, nu hebben ze uh, niet zoveel hulp meer nodig. Dit kunnen ze prima zelf. Al dus uh, Ed Sheeran. Nou, daarmee is uh, 18 dat op het album voor staat Het laatste. Dat uh, schreef ik in de badkamer van een hotel in uh, Denemarken. En het was direct zo'n uh, nummer dat uh, bij uh, One Direction past. Nou, het was uh, meer uh, edgier nieuws. De zanger uh, zal op 15 oktober gast hier zijn. bij de uitreiking van de MTV Europe Music Awards in uh, Milaan. Dan zal hij de presentatie uh, voor zijn rekening gaan nemen samen met uh, Ruby Rose. Dus, uh, ik ben uh, benieuwd. Selena Gomez, ja, een leuke clip wat ze laatst maakt. Uh, de zangeres heeft het afgelopen jaar zoveel ongevraagde media-aandacht gehad dat zij zich uh, geleefd voelde. Eindelijk heeft uh, Gomez het gevoel dat het haar uh, niks uitmaakt wat anderen van haar denken. De zangeres uh, staat al in de spotlights uh, sinds zij een uh, tiener was. En tijdens haar uh, knippelige relatie met uh, Justin Bieber kreeg de zangeres een hoop ongevraagde aandacht. Nu ze definitief uit elkaar zijn, heb ik wel best het gevoel dat ze zich weer kan focussen op dingen die ze leuk vindt... ...zoals muziek acteren en het werken aan haar nieuwe album. Nou, dit album laat me voelen alsof ik weer adem kan halen. In de tijd van Disney was ik zo bezig met mijn imago dat alles wat ik deed goed was. Nou, dat doe ik nog steeds, alleen maakt het me nu niet meer uit wat anderen ervan zeggen... Want dat uh, maakt me gek. En het heeft uh, veel tijd gekost om zo te kunnen denken. Maar ik moet mijn eigen leven leiden. En niet zoals anderen het willen, vertelt Selena uh, Gomez. Nou, al deze frustraties heeft ze in haar uh, album gestopt... dat de 15 oktober uh, gaat verschijnen. Nou, ik uh, ben benieuwd. Ja, die clip... Uh, die, die, waar ik het over had, was good for you, Waar goed. Hé, hey, uh, straks uh, meer nieuws. Onder andere Taylor Swift en uh, One Direction... En uh, Ellie Golding heb ik uh, ook nog uh, voor je. Maar gaan we het laatste nummer draaien... van het uh, eerste uur van deze uur hier op uh, ZFM. En dat is de nummer 26 uh, deze week. Vorige week uh, nieuw binnengekomen op uh, 31. En dan heb ik het over uh, de Spanjaarden. Alvaro Soler met Il Mismo Sol. Ik zeg tot uh, zo direct uh, na het nieuws.